Oeh, ja. Yeah. <laughs> yeah. Ik ben een gebakken bladijs, lekker met spice. Als wat ik liever in de zee. Dus neem om te eten in vervolg maar aan joviest mee. Langzaam sta ik in de wei. langzaam kom jij erbij. Wat is het leven mooi, wat is het leven fijn? Zo mm. in het gras, zo mag het altijd zijn. Stoe je in een plas, weg, weg met het, het chagrin.